Hartelijk welkom bij de eerste Reputatie Coaching Podcast van 2013. Ik wens je een fantastisch jaar toe. En, heb je veel voornemens voor dit jaar? Goede voornemens? Ga je dit jaar ook werken aan het verbeteren van je online vindbaarheid en je reputatie? Ik heb ook vandaag in ieder geval weer een aantal onderwerpen voor je... waarvan ik denk dat je ze interessant of leerzaam zult vinden. Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatie Coach. En ik ben de host voor vandaag. De onderwerpen van vandaag. Als eerste... De soep van Instagram wordt toch niet zo heet gegeten... als die eind vorig jaar werd opgediend. Ook wil ik een tweetal heel positieve klantervaringen met jullie delen... iets vertellen over Facebook Nearby... de gevolgen van verhuizen... en het aanmelden van je bedrijf op TomTom Places. Verder heb ik ook nog leuke informatie over een onderzoek... naar het toepassen van marketing via social media als Facebook. In de vorige podcast had ik het over het rumoer dat was ontstaan... doordat Instagram haar gebruikersvoorwaarden zodanig had aangepast dat zij het recht leek te hebben om foto's van gebruikers zomaar zonder aankondiging... of de aan de fotograaf te mogen verkopen. Nou, inmiddels heeft Instagram de gebruikersvoorwaarden aangepast en ook afgezwakt. Nu zijn de omstreden passages eruit verdwenen. Ook hebben zij op diverse sites excuses aangeboden voor het misverstand dat was ontstaan. Wat bijdraagt aan een goede reputatie is een buitengewone klantervaring. De klant voelt zich extreem goed geholpen of geadviseerd is daarom erg tevreden en zal dus snel geneigd zijn dit op bijvoorbeeld verjaardagen of feestjes met anderen te delen. Zo zit ik thuis midden in een project voor het verbouwen van onze badkamer en ter voorbereiding daarop heb ik met een vriend bij diverse bouwmarkten en speciaalzaken inkopen gedaan. Je wilt alles tenslotte zo goedkoop mogelijk inkopen, dus koop je bij meerdere bedrijven. Bij twee bedrijven hier in Apeldoorn had ik dus zo'n extreem prettige klantervaring en ook nog eens bij enkele online sanitair webshops. Waar ik het eerst over wil hebben is het bedrijf Giesperts. Dat is een sanitair speciaalzaak hier in Apeldoorn... met normaal aardig hoge tarieven voor alles. Achterin hun zaak hebben ze een tegel -outlet shop waar we een aantal mooie tegels hadden gespot. We vroegen de verkoper ons te assisteren en adviseren... en vanaf dat deze bij ons was voelden wij ons gewoon upperclass. We werden geduldig en professioneel geadviseerd... zonder enige zweem van negatief vooroordeel of iets dergelijks. En dat terwijl de totale aanschaf daar om slechts een goede 200 euro ging. Dus het bestaat nog, de uitmuntende klantbediening. Een andere extreem positieve klantervaring beleefde ik bij een van de twee karwei-bouwmarkten in Apeldoorn. De bedrijfsleider kwam me persoonlijk adviseren en hielp met alles op de karren zetten, terwijl ik maar 40 vierkante meter van de goedkoopste witte wandtegeltjes haalde en 33 gipsblokken. Ook dat was dus geen mega aanschaf. De twee pluimen van deze week gaan dus naar de kawei en de Giesbert Sanitair in Apeldoorn. Dan Facebook Nearby. Vorige week noemde ik al de nieuwe dienst van Facebook die moet gaan concurreren met Yelp, Google, Local, Foursquare en enkele andere sociale media. Heb je al een Facebook-pagina voor je bedrijfsactiviteiten? Want als je nog steeds je bedrijfsactiviteiten promoot onder je eigen privéaccount op Facebook, word je dus niet gevonden in Facebook Nearby. Recentelijk meldde Facebook dat er in totaal wereldwijd slechts zo'n 13 miljoen Facebook-pagina's zijn aangemaakt. En diverse rapporten wijzen erop dat zo'n 70% van alle pagina's ook nog eens inactief is. Wat ook belangrijk is, is dat je op je Facebook-pagina natuurlijk je bedrijfsgegevens, dus ook het adres, telefoonnummer, etc., correct hebt ingevuld en dat deze informatie ook weer consistent is met de andere informatie die je links en rechts op internet over je bedrijf hebt staan. Dan iets anders, verhuizen. Verhuizingen brengen veel fysiek werk met zich mee... zoals het transporteren van alle tastbare van de ene locatie naar de andere. Ook moet er in de digitale wereld een aantal zaken worden aangepast... zoals visitekaartjes, briefpapier, faxheaders... ja, er worden nog faxen gebruikt... en natuurlijk online uitingen zoals de website, e-mailvoeters, nieuwsbriefvoeters enzovoort. Maar wat veel bedrijven zich niet realiseren is dat hun positie in de lokale zoekresultaten voor een groot deel wordt bepaald... door informatie die vanaf andere bronnen afkomstig is. Zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, Dun Bradstreet, Facebook, Yelp, TomTom, Foursquare, Twitter... alle bedrijven in.nl en honderden andere websites. Het betreft vaak zowel internationale als nationale, regionale en lokale websites... als topic-gerelateerde websites... Slechts een handjevol websites wordt automatisch en frequent aangepast. En als je geluk hebt, worden websites hooguit één of twee keer per jaar aangepast op basis van bijvoorbeeld informatie van de Kamer voor Koophandel. Met andere woorden, als je geen actie onderneemt, ontstaat er een grote inconsistentie tussen de daadwerkelijke bedrijfsgegevens, zoals je die op je eigen website vertoont, en andere websites. Hierdoor of door onzorgvuldigheid van een welwillende medewerker... kan het gebeuren dat jouw bedrijf dus meerdere keren... in bijvoorbeeld Google Plus Local komt te staan. Hiervoor word je tegenwoordig door Google genadeloos afgestraft... en zal je diep wegzakken in de lokale zoekresultaten. Dit heeft niet alleen een negatief effect op je online reputatie... maar dus ook op je bedrijfsresultaat... voor het geval je afhankelijk bent van de lokale klanten. Om dit allemaal te voorkomen... raad ik je als een goed voornemen voor 2013 aan een gedegen inventarisatie te maken van minstens de eerste 10 pagina's met zoekresultaten van Google... met sites waarop je met jouw bedrijf vermeld staat. Noteer de pagina-URL, de site en eventuele contactgegevens. Kijk of je er een account kunt aanmaken waarmee je jouw bedrijfsgegevens kunt aanpassen. Als dit kan, noteer ook de gebruikersnaam in de spreadsheet, het wachtwoord en het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld. Zoek gewoon je eigen bedrijf eens op het telefoonnummer bedrijfsnaam, faxnummer, website of andere omschrijvingen en combinaties ervan. En neem geen genoegen met een stuk of tien vermeldingen. En zoek dan je bedrijf ook nog eens bij Bing en eventueel bij DuckTheGo.nl op dezelfde manier. Bewaar deze lijst ergens op een punt waar ook collega's van je erbij kunnen, zodat zij wijzigingen kunnen doorvoeren mocht jij bijvoorbeeld met vakantie zijn. En zorg natuurlijk voor een actuele backup ervan. Als je dan gaat verhuizen met je bedrijf, begin je minstens drie tot vier maanden van tevoren je nieuwe adresgegevens op alle sites te melden. Behalve sowieso Google Plus Local en misschien een paar belangrijke lokale review sites. In een aantal gevallen kun je beter een nieuw bedrijf op de nieuwe locatie aanmaken. Zet er dan eventueel wel bij dat je daar nog niet geopend bent. Als je de openingsdatum wel weet, zet die er dan ook bij. Pas als je bedrijf dan fysiek verhuist, verander je de gegevens op de laatste paar sites, inclusief Google Plus Local. Als het goed is, minimaliseer je op deze manier het effect in de rankings op de zoekmachines, in ieder geval in Google. Ik heb een maand geleden een bedrijf in de Betuwe op een dergelijke wijze verhuisd, want voor de verhuizing stonden ze al ongenaakbaar aan de top op de relevante zoektermen en die positie wilden ze natuurlijk niet kwijtraken. Niet alleen tijdens de verhuizing, maar ook erna was er geen veldje aan de lucht. Ze stonden en ze staan nog steeds aan de top. Nu ik het over lokale presence heb. Sta jij al met je bedrijf op de kaart bij TomTom Tom Places? De afgelopen week heb ik een video online gezet... waar ik je laat zien hoe je je bedrijf kunt aanmelden op TomTom Tom Places... mocht je daar nog niet geregistreerd zijn. In deze video meld ik een pedicure uit Roosendaal aan. In de uren daarna, behalve toen ik sliep... heb ik geregeld gecontroleerd of het bedrijf al vindbaar was. Eerlijkheidshalve moet ik vertellen dat ik de video een halve dag voor hij online kwam al had gemaakt. Maar in totaal duurde het een goede anderhalve dag, dus zo'n 36 uur, tot de bedrijfsvermelding bij TomTom Places online kwam. Misschien kwam dit door de feestdagen of zo, want vorige keren bij andere bedrijven duurde het minder dan 24 uur. Om je aan te geven dat het lucratief kan zijn om je ook op dit soort sites aan te melden, de pagina van TomTom van pedicures in Roosendaal, staat op de derde positie op pagina 2 in de Google zoekresultaten. En op die pagina bij TomTom... scoort de desbetreffende bedrijfsvermelding van die pedicure de eerste positie. Ik heb deze pedicure uit Roosendaal vervolgens het advies gegeven... om ook op de TomTom places vermelding een aantal recensies of reviews voor haar bedrijf te gaan verzamelen... naast alle andere diverse sites waar haar bedrijf ook staat vermeld. Dit helpt ook weer extra voor de lokale vindbaarheid. En er is nieuws over Android... Ik heb in de eerste podcast uitgelegd wat een podcast is en hoe je naar kunt luisteren. Toen heb ik alleen de programma's PocketCasts en Podcasts voor de Apple iPhone genoemd. Maar gisteren liet de luisteraar me een mooie podcast-app zien voor Android. Die app heet AntennaPod en die is ook nog eens gratis. Naast dat je zogenaamde OPML-files kunt importeren en exporteren, kun je je ook abonneren op RSS en Atomfeeds. Oké, okay, je kunt geen podcasts met hogere snelheid afspelen en ze ontbreken er nog een paar features aan die je wel in de commerciële podcast apps hebt. Maar ja, deze app is dan ook gratis. En over podcasts gesproken, eventjes een leuk grapje als je vaak Engelstalige blogs leest. Op de site podcastomatic.com, de link vind je in de show notes, kun je elk weblog converteren naar text-to-speech podcasts omdat het Engelstalige tekst-to-speech is, hoef je het niet echt te proberen op Nederlandstalige weblogs. Maar ik heb er even kort mee geëxperimenteerd op een paar Engelstalige sites en op zich kon ik de audio prima verstaan. Een aardige bijkomstigheid is dat de site je zelfs een RSS feed geeft die je kunt gebruiken in je podcast app om zo de robotachtig klinkende blogberichten naar je smartphone te downloaden. Als laatste onderwerp voor vandaag iets over marketing via social media zoals Facebook. Een onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat 42% van het midden- en kleinbedrijf in 2013 topprioriteit geeft aan het werven van klanten via Facebook. 42%! Dat zijn een heleboel ondernemers. Ik ben dan misschien niet representatief voor de social media gebruikers, maar ik heb nog nooit iets gekocht op internet nadat een vriend op Facebook het leuk vond of het deelde. Ik heb op Facebook ook nog nooit iemand naar de mening over iets gevraagd over een product of dienst dat ik wilde aanschaffen. Ik heb sowieso nog nooit iets gekocht op Facebook. Jij wel? Heb jij wel eens iets gezocht op Facebook en het vervolgens ook gekocht? Hoe gebruik je Facebook? Als zoekmachine of als sociaal medium om in contact te blijven met je vrienden? Nou, het onderzoek wees uit dat dat laatste het geval is. De vraag was hoe je een advocaat zou zoeken. Hier komt het resultaat van het onderzoek. Slechts 2,1% van de internetgebruikers zou de zoektocht starten op een social media site. Oeps, slechts 2,1%. Het lijkt er dus op alsof 42% van de bedrijven uit het MKB de komende tijd heel verkeerde uitgaven gaan doen, in ieder geval met onterechte, spannen verwachtingen die dus zullen eindigen in een grote desillusie. En omdat social media gebruikers blijkbaar helemaal niet zitten te wachten op dergelijke reclame via Facebook... kweken deze bedrijven ook nog eens ergernis bij de Facebook gebruikers... hetgeen weer slecht is voor de reputatie van het product, de dienst of het aanbiedende bedrijf. Als je dan gaat kijken hoe internetgebruikers wel op zoek gaan naar een advocaat... dan vraagt 34,6% het eerst aan een vriend of vriendin... 21,9% via een zoekmachine als Google, Bing of Yahoo... 10,8% raadpleegt de gouden gids of telefoongids. 10,5% zoekt elders op internet. En dus die magere 2,1% vraagt het via de social media. Samenvattend. Als jij als ondernemer je klanten wil werven via sociale media... dan raad ik je aan om dit nog eens goed te heroverwegen... want het kan zijn dat je meer schade aanricht... dan dat je daadwerkelijk nieuwe klanten werft... Dat was het dan weer voor deze zesde reputatiecoachingpodcast. Ik hoop dat ik je weer van nuttige informatie en tips heb kunnen voorzien. En ik zie je volgende week maandag graag weer terug als luisteraar. Mocht je het nog niet hebben gedaan, controleer of je bedrijf op Yelp en TomTom Places staat. En zo niet, meld je bedrijf dan daar ook aan. Geloof me, dat gaat je helpen bij het verbeteren van je online vindbaarheid en je reputatie. Tot volgende week. Doei!